De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan Bakbo zijn gelegerd. Het is onduidelijk waar de president is. Bij gevechten in de westelijk gelegen stad Doekoe zijn zeker 800 doden gevallen. De Verenigde Naties zeggen dat beide partijen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Zoals het verkrachten en vermoorden van burgers. Het Indiaanse cricket is voor eigen publiek wereldkampioen geworden. De favoriet versloeg in Mumbai in de finale Sri Lanka met zes wickets. Aanvoerder Dhoni besliste het duel tien ballen voor het einde. Hij bracht het India's totaal op 277 runs voor het verlies van vier wickets. Het WK was bijzonder doordat de aardsrivalen India en Pakistan elkaar troffen in de halve finale. Drie jaar na de terreuraanval van Pakistanse moslimextremisten op een hotel in Mumbai waarbij 166 doden vielen.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 Nogmaals goedenavond. Er is geen wijziging in de standen bij Heerenveen Excelsior. Het is daar nog 1-0. Bij de Graafschap Nak 0-0. En bij Willem 2 Roda nog 0-0. Maar alle aandacht natuurlijk voor Twente PSV, voor Bas Ticheler en die Houtka. Ook nog geen verandering in de stand. Wel opwinding in het stadion. Nu voor een vrije trap. En de eerste gele kaart in deze wedstrijd... Uh, is het uh, een gele kaart voor Hutchinson... Die eventjes iemand naar beneden trok, Luc de Jong in dit geval, die nog een aardig kopballetje had. Maar we hebben toch ook een minuutje of 5 à 10 gezien dat PSV druk zette richting het doel van Michailov. Leverde geen grote kans op, een schotje van Berg. Maar de opwinding kwam op het moment dat Brian Ruiz zijn shirtje ging goed doen. En nu de haren even naar achteren doet, even nat heeft gemaakt. De Toon staat beneden met het papiertje in de handen, want Brian Ruijs gaat komen. De opwinding is groot. Hij stond zes weken buiten spel met een blessure aan de hamstring en komt nu als vervanger van Emir Bayrami in het veld. Een uur ruim gespeeld met Costa Rica afgelopen week oefenwedstrijd tegen Argentinië, de wedstrijd die eindigde 0-0 overigens. En toen zei hij, ik ga minuten maken tegen PSG, veel minuten. Het blijken er uiteindelijk 30 te zijn. En hier is dus Ruiz weer terug onder een luid gejuich en applaus van de tribunes in Enschede. Zijn rentree in het elftal, acht goals achter zijn naam dit seizoen. En dat hadden er als hij niet gebaseerd zou zijn geweest dat veel meer kunnen zijn. De eerste bal krijgt hij meteen. Ruiz aan de bal. Verlegt het spel naar de linkerkant. Buizen kiest zelf positie voor de goal. Krijgt de bal terug. Ruiz, punt, strafschopgebied. Weer terug naar Buizen. En zelf alweer voor de goal. Rennen Buizen krijgt een duwtje. Een duwtje van Bakal, vrij Twente. Nou, je merkt wel meteen dat Ruiz er is. Er is meteen weer hoop en opluchting in de harten van de Twentenaren. Want uh, men uh, verwacht toch wel heel wat. En misschien dat het al gaat uh, gebeuren. Terwijl Roewies eventjes een handje geeft aan Erik Pieters. Om uh, te zeggen, joh, ik ben er hoor. Let maar op. Uh, hij staat er klaar voor. Theo Jansen met het linkerbeen. Vanaf de linkerkant gaat hij de vrije trap nemen. Een muur met lens voor PSV. In de buurt van het strafschopgebied. Natuurlijk Peter Wischhof Die komt nu inlopen. Daar komt de bal richting tweede paal. Dan wordt er even getrokken aan uh, Bengtson, maar niet zwaar genoeg om daar een vrije trap CQ penalty voor te geven. Bal gaat helemaal aan de andere kant van het veld. Bij de cornervlag over de zijlijn. Daar loopt een, een, een je mag bijna wel zeggen. Daar strompelt Erik Pieters naartoe om de bal te gaan halen. Want eventjes is er wat omwinding in het voordeel van FC Twente. Pieters wil even de snelheid eruit halen. Doet dat nu met een inworp. Maar die inworp komt bij Ruiz terecht. Ruiz draait van de bijkant naar binnen zoals hij dat graag doet. De bal naar nou, Jansen die wil hem weer teruggeven. eigenlijk al Ruiz dat mislukt. Zit even het been tussen van de PSV is Hutchinson. Komt er aan de buitenkant uit met Chat die punt straf op gebied. Ruiz aangespeeld. Geeft de bal terug aan de buitenkant. Nu buizen van hem wordt een voorzet verwacht. Die bal komt, wordt weggekopt door PSV. Door Engelaar. Dan moet Bakal de Resto met een omhaal. Raakt eigenlijk zijn eigen knie. Zo komt die bal voor de voeten van Brama. En kan Twente de druk erop houden in deze fase op het doel van PSV? Ruim een uur. 0-0 nog altijd. De Jong probeert de bal te controleren met Bouwmaar. Zijn rug, dat lukt niet. PSV verdedigt uit. Verspeelt de bal ter rood van de middenlijn. Meteen de diepe bal van Twente in de richting van Luc de Jong. Wordt weggewerkt door Marcello. Die zo even bij die vrije schot toch zijn tegenstander de Jong wel degelijk even vasthield. Twente zet nu kracht, Twente zet druk. Herovert de bal naar de buitenkant. Ruiz gaat hij schieten, Ruiz. Hij kapt zijn tegenstander uit. Marcello oh, gaat liggen, penalty. penalty! Penalty voor Twente. En daar is al over gefilosofeerd natuurlijk. Na dat moment vroeg in de wedstrijd toen de hensbal daar was op de doellijn van Jermaine Lens. En Iedereen zei als Twente straks één moment krijgt waarin het een strafschop misschien moet krijgen, dan weet je zeker dat hij op de stip gaat. Ruiz gaat naar de grond. Ik denk dat het er ook echt een is, hoort trouwens. Daar geen misverstand over, omdat Marcello hem vasthoudt. Nou, hij gaat wel makkelijk liggen. Hij gaat wel heel makkelijk liggen. Zien we in de herhaling: Wordt vastgehouden, dat zeker. Maar wel heel makkelijk naar de grond. Ruiz versiert de strafschop voor Twente. Marcello, de geweten hond, die krijgt nog geel ook. En zo blijkt maar weer dat je een opwilsommetje. Kan maken in de eerste helft geen penalty in de tweede helft. Op het moment waarvan je denkt wel of niet. En hij ligt op de stip. En wie gaat zich daarvoor melden? De man met het fluwelen linkerbeen. Met de mooie tattoos op alle armen die hij maar kan vinden op elk plekje. dan hebben we het over Theo Jansen. Hij gaat de aanloop nemen. En Kevin Blom zegt niet te vroeg inlopen heren. Theo Jansen tegenover Isaacson. Daar loopt van Jansen. Het schot van Jansen. Hij houdt even in en schiet hem er dan heel makkelijk in. Een rollertje even kijken. of het aan Isaacson op gaat, die duikt naar links. Jansen schiet de bal aan de andere kant langs Isaacson. En zo leidt FC Twente door de penalty van Theo Jansen met 1-0 tegen PSV. Hij staat dus vier minuten in het veld, Brian Ruiz. En is dan alweer betrokken bij iets dat wel eens beslissend zou kunnen zijn. In de strijd om het landkampioenschap van 2011. Mensen staat een punt achter PSV. Zou met een overwinning twee punten voor PSV komen. En het is in de laatste twintig jaar niet meer voorgekomen dat een ploeg... ...die in die fase van, het, uh, van de competitie op voorsprong kwam bovenaan stond op de ranglijst. Dat die ploeg dat nog verspeelde. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1993. Kortom, statistieken geven Twente op dat vlak dan het voordeel van de twijfel. Maar wat belangrijk is Ruiz dan toch vier minuten in het veld. En meteen een groot aandeel in deze wedstrijd. Twente op 1-0. Overtreding van PSV op de middenlijn even. En Jansen die achter de bal staat en oh. snel trapt in de richting van Chadli. Zo, dat is een knappe bal. Chadli moet hem voor gaan geven. Daar moet de jong dan komen. Hij houdt even in met zijn tegenstander in zijn rug. En die tegenstander is Manolev. En Manolev moet... Uh... Overtreding maken? Nee. Schiet de bal over de zijlijn. En dus is er een inworp voor FC Twente. Maar ja, je voelde het al. Men, men, men, men verwachtte zoveel van uh, Brian Ruijs. En ik ben ervan overtuigd dat het ook een beetje een optelsommetje is geweest. Hoor, die penalty licht aangeraakt. Hij ging liggen, werd eventjes heel kort vastgehouden, maar werd niet getackeld. En dus de penalty gegeven door Kevin Blom. En de gele kaart voor Marcelo ook nog maar het belangrijkste is die penalty. Benut door Theo Jansen Balbezit voor Chatli. Chatli met twee man om zich heen. Dat zijn er in ieder geval één te veel. Namelijk Lens. Maar dan zit Brama er goed tussen. Gaat de bal over de zijlijn. Kijk ik naar beneden. Zie ik bij PSV wat mensen warm lopen. waaronder zeefbuik. Die uh, eventueel zou kunnen komen als uh, extra spits. Maar uh, Berg... Staat er nog altijd en zal nu moeten gaan opstaan. Want FC Twente leidt tegen PSV met 1 tegen 0. In de kwartfinale van de Beker hier in Enschede werd het 1-1. Uiteindelijk won Twente na strafschotten. Maar kwam de gelijkmaker in de allerlaatste minuut. Het is een scenario wat PSV voor zou tekenen. Gelijkspel natuurlijk. Dan blijft de voorsprong van 1 punt in stand. Terwijl Lanshaad nu heel slecht een bal achter die speelde voor de PSV in mag gaan nemen. Gelijkmaker kwam toe van Koevermans die er vandaag dus niet bij is want geblesseerd. PSV zal hem natuurlijk goed kunnen gebruiken. Manole aan de bal voor PSV. De hoogte van de middenlijn verslikt zich in Chat. Die krijgt de bal terug. Gaat terug naar Marcello. Marcello Bauma. PSV zal toch wat meer van zich moeten laten zien. Gaandeweg weer deze tweede helft. Begin het in de afgelopen 10-15 minuten. Eigenlijk voorafgaand aan de treffer van Twente. Toch wat uh, terug werd geduwd. Rondom dat eigen strafhofgebied en er ook eigenlijk niet meer uitkwam, logischerwijs laat Twente de teugels nu wat vieren. Dan komt het wat meer op de eigen helft terecht om af te wachten dat wat PSV te bieden heeft en dan te hopen dat het een keer kan profiteren van de ruimte. Zuidak aangespeeld, Zuidak in de nu bij Rosales Uitverdediger van Twente. En dat gaat via Ruiz. Ruiz langs twee man, langs drie man. Ja, dat zien ze het hier graag. En dan nog goed paas op Lanzaat. Landzaad kijkt naar de linkerkant waar Chatli loopt. Chatli krijgt de bal in de voeten. Chatli met Mamules tegenover. zich ziet dat Theo Jansen vrij loopt aan de. Linkerkant. Theo Jansen met een strakke, prachtige voorzet in de voeten van Landsaat. Lanshaad kan schieten, doet dat. Bekeken op de paal! Hij schiet de binnenkant paal en de man gaat de bal eruit. Maar wat een mooie aanval en wat een prachtige paas was het vanaf de linkerkant van Theo Jansen op Denny Lanshaad. Die kon eigenlijk bijna vanaf een meter of twintig de hoek uitkiezen. Deed dat goed. Binnenkant rechtervoet. En passeerde Isaacson. Maar kon de paal net niet passeren. Raakte de paal aan de binnenkant. Bal eruit. Nu over de zijlijn. En de inworp is voor FZ 20. Gaat gewisseld worden aan de eind. Over de kant staat in ieder geval Mazda Rodriguez klaar om in het veld te komen. En dat betekent dat we afscheid gaan nemen van Marcello. De Braziliaan. Hij vervangen door de Mexicaan. En is dat... Zeefuik die daar staat. Kan hij het ja. zien? Ja, Zeefuik staat klaar om uh, in de ploeg te komen en komt dan voor Berg. Ja. Dan zijn de kaarten wel geschud voor Marcos Berg. Als je bij een 1-0 achterstand in deze fase gewisseld wordt, na 68 minuten. En voor de jonge Zeefuik plaats moet maken. Die PSV in de thuiswedstrijd tegen Willem II dus nog een zegen gaf. Toen was hij als invaller goud waard. En Rutten hoopt dan maar dat dat vandaag ook zo is. Voorlopig heeft Twente de bal aan de linkerkant van het veld voorin. Ja, 93ste minuut tegen Willem II toen hij uh, dat doelpunt maakte. Genero Zeefuik ook gespeeld uh, in uh, de Jupiler League. In een ondergeschikte rol. Helemaal niet opvallend onder andere in Almere of All Places. En nu dus in deze hele belangrijke wedstrijd. De laatste 22 minuten zal hij moeten komen en het moeten gaan doen. De kleine uh, gedrongen... Maar uh, toch ook goedkoppende uh, aanvaller van PSV. Maar het balbezit is voor Luc de Jong. Waar we al een tijdje niets van hebben gehoord. Het bal gaat over de zijlijn. Omdat hij voor het laatst aangeraakt is door Mazar Rodriguez. De inworp is uh, genomen. Wordt, uh... Via Theo Jansen naar voren gespeeld. En dan moet Rodrigues de bal binnenhouden voordat hij over de achterlijn gaat. Want de bal is onderweg aangeraakt door een PSV'er. Dat doet Rodrigues, speelt de bal over de zijlijn. Inworp is weer daar, nu voor Buizen van FZ Twente. Sombere gezichten van de PSV-fans verschijnen op de monitor. Een somber gezicht van Marcus Berg in de dugout van PSV zagen we. die ontsnapt aan de linkerkant. Mooi weg van voor ze bij de tweede paal. Lanzaat moet schieten. Nee, brengt de bal opnieuw voor. Bijna de Jong. De bal nog net uit het doelbond gekopt door Ten koste van een hoekschop van Twente. Dat zometeen. We gaan even kijken bij Richard. Het is in Doetinchem 0-1 geworden voor Nac Breda. Terwijl de Graafschap de betere ploeg was in het eerste halfuur. Maar een doelpunt van Leonardo zorgt er nu voor dat de bezoekers uit Breda dus leiden met 0 tegen 1. Een schot waarbij Leonardo uh, uitstekend op stoom is. Zijn paren Passeerbewegingen maakt, naar het midden snijdt en dan vervolgens in de lange hoek uithaalt. Geen kans voor Waterman. En zo leidt Nak dus op de Vijverberg in Doetinchem met 0-1. En gaan we ook even een kijkje nemen bij Ragnar Niemeyer. Wedstrijd 29 minuten oud in Tilburg. Willem 2 tegen Rode JC. Een wedstrijd met heel weinig spannende momenten voor de doelen. Maar dit is er één. strafschop namelijk voor Willem 2. Lasnik staat achter de bal. Kan uit deze penalty topscorer worden in zijn eentje met vijf treffers. En belangrijker, 1-0 op het bord gaan zetten. Daar is Lasnik, houdt even in plaats. De bal links in de goal. En Proest, de reservekeeper van Roda, die mag spelen vandaag. Hij gaat de andere kant op. moment met Hakola. Hij loopt in het strafzomgebied, daar waar de bal niet is. verhoogde van de 5 meterlijn en dan de uitgestoken handjes van K. Terwijl de bal aan de rechterkant is van het veld bij Janga. Maar de scheidsrechter ziet dat moment met Pamadouk die ook geel krijgt. En het is daar door 1-0 geworden. En bij jou Frank is het 2-0 geworden na een half uur voetballen. Daar is de goal van Bas Dost. Hij zat er al een half uur op te loeren. Maar hij kreeg maar net steeds die bal niet echt lekker door. De eerste kans kreeg hij al na zes minuten op aangeven van Narsing. Maar die legde de bal anderhalve meter achter de spits. Ja, dan kun je niet meer lekker aannemen. Is de kans eigenlijk al weg. Nu een goede aanval over de linkerkant via Asaidi. Die langs zijn tegenstander snelt. Goed kijkt. Blijf wachten tot Dost op de plek is voor zijn tegenstander gekomen. Buitenkant rechtervoet. Plaatsing plaatst de bal buiten bereik van Pellads achter de doelman van Excelsior. Dat betekent dat voor staat na een half uur voetballen met 2-0 tegen Excelsior. En wij gaan weer gauw naar Enschede. Waar het ook nog altijd spannend is. 71,5 minuut gespeeld. 1-0 de voorsprong voor FC Twente. Benutten de penalty van Theo Jansen en PSV in de avond met Zefuik. Maar zeefuik wordt opgevangen door Bengtson. Is het balbezit voor FC Twente aan de rechterkant. Theo Jansen wat is het toch een uitstekende voetballer. Heeft wat last van de knieën. Maar zo zei de arts van FC Twente aan het eind van het seizoen na het seizoen lekker even helpen aan die knie. Dan kan hij rustig revalideren op vakantie. Terwijl er Even ruzie is tussen Hutchinson en diezelfde Theo Jansen en Kevin Blom er tussenin gaat staan en geen kaarten daarvoor gaat uitdelen. Dat is maar goed ook want Theo Jansen staat zoals het zo mooi heet op scherp. En kan een gele kaart niet Gebruiken. Neemt zelf de vrije trap richting Ruiz. Prachtige bal richting Ruiz. Aan de rechterkant, nee, net iets te hard. Maar het scheelt niet veel hoor. Het was een mooie vrije trap van Theo Jansen. Die uh, eigenlijk uh, verbaasd over staat te kijken. Nu nog even praat met uh, Hutchinson. En vriendjes maakt met de Canadees in de middencirkel. Terwijl Isaacson, de keeper van PSV, in de 73ste minuut de bal weer in het spel brengt. Ja, dat was mooi. Hutchinson plant wel de elleboog in de nek van Jansen. Maar ze zijn weer vriendjes geworden. Het gaat dan blijkbaar ook weer vrij snel. Terwijl Twente uitverdedigt via Buizen aan de linkerkant van het veld. Maar Buizen raakt de bal niet goed. En zo mag PSV een ingooi gaan nemen. Het zal nog wel hectisch worden in de laatste 18 minuten van deze wedstrijd. Twente dus met 1-0 voor. Jansen de goal vanaf 11 meter. Manonlef, zijn tegenstander, Brama nu. Maar de bal komt uiteindelijk niet terecht bij Bakal, wel bij Chadli. Die zo neemt 20 weer over. Ruiz in beweging, maar dan komt de bal niet. Omdat Brahma worden eruit verdedigt. De Jong wil nog wel naar die bal toe, maar Engelaar is op de vlug af. En in de middencirkel valt die bal dan ten prooi. Voor Wilfred Bouma, die hem aan de linkerkant ziet uitkomen bij Pieters Djudjak. Ik heb dat eerder gezegd vanavond. Niet echt in een hoofdrol. Nu een paas die net aankomt bij Engelaar. Bijna was dat de onderschepping van Twente. Dan komt de bal diep naar Zeefijk. Maar een goede lichaambeweging van Denkson voorkomt dat Zeefijk bij de bal kan komen. Zo hoor je als verdediger je lichaam te gebruiken. Tussen man en bal te zetten. Tegenstander geklopt. Ballen in de handen van Ligailov. Die, zoals we dat al vaker met Twente hebben gezien in de laatste minuten, nu wel wat tijd neemt met het nemen van de doeltrap. Die trapt die wel heel ver nu trouwens, ongeveer op de rand van het strafschopgebied aan de andere kant. Dat zie je toch niet veel keepers doen. PSV verdedigt uit. En dan wil Ruiz naar de bal toe aan de rechterkant. Krijgt hij een ingooi mee ook nog en heeft Twente de stonden op de bal. Met Ruiz. die uh... Gaat eens lopen met de bal en geeft hem aan Rosales mee. Rosales draait zich open en zet hem bij Brahma. De bal krijgt hem terug. Rosales moet nu naar binnen trekken omdat het nogal druk is aan de rechterkant. Kan ver komen, wordt even getript door... Zoetzak die krijgt daarvoor een gele kaart. En zo komt Blom toch alweer aardig aan zijn gele kaart in deze wedstrijd. Want hij staat al ver weg bovenaan in de competitie van gele kaarten. 69 keer in 17 wedstrijden en ook nog in totaal 10 rode kaarten. Nou daar komen er nu ook alweer een stuk of 5, 6 bij. Dus hij doet het wat dat betreft uh, uh, consequent. En de vrije trap is daar voor FC Twente. En daar staat natuurlijk achter de bal Theo Jansen. Het zal een voorzet worden, neem ik aan. Het is uh, 35 meter ruim. De afstand van de bal tot het doel. Ja, je weet het nooit bij uh, Theo. Het wordt inderdaad een voorzet. De bal komt met de tweede paal uit. Wordt door Chatty voor de goal gekopt. Komt er 2-0. Over oh, de kans. Misgeroff, die dan volkomen nou ja, niet vrij staat. Natuurlijk staat er een verdediger van PSV bij. Maar hij krijgt de bal van Chatti nog behoorlijk aardig op zijn kruin. En staat dan op een meter of 5-6 van het doel. Kan koppen, omdat de tegenstander in kwestie die hem daar wel schaduwt. eigenlijk aan de verkeerde kant staat te dekken. Dat uh, leek me Bakkal. En zo kan Wisscherhoff nog koppen ook. En had hij daar eigenlijk voor de 2-0 van Twente kunnen. Misschien wel moeten zorgen. Maar de bal een metertje over het doel van Isaacson. En zo leeft PSV nog altijd in deze wedstrijd in Enschede. Met nog een kwartier op de klok. Maar komt opnieuw Twente. Jansen wil hem met gevoel meegeven in de loop van Landsaat. lukt niet. Bespringt springt dan Hutchinson. Het is haasje over. Maar het haasje is wel weg. Hutchinson met bal in al. Nog altijd op de been gebleven. De Canadees goed gespeeld. En de bal naar de buitenkant. Naar Juzak die naar binnen kapt. Juzak wil een voorzet geven. Die wordt dan weggekomen door Wisscherhoff. En komt toch weer terug bij een PSV bezit. Omdat Hutchinson de bal weer inbrengt. Uh, wordt hij weer even uitverdedigd. Weer opgevangen door PSV. Maar dan is het zeefuik die niet echt lekker de bal raakt. En is er een overtreding van Bakal geconstateerd door scheidsrechter Blom. En zo kan eh, FC Twente even op adem komen. Even rustig die bal eh, her en der omspelen. Even de lucht ingooien zoals nu gebeurt met Buis. En dan eh, ik denk ik of weet je wat ik laat hem ook nog even lekker eh, verder rollen. En zegt Blom, nou nu mag je hem wel pakken en hem neerleggen op de plaats waar je hem hoort te nemen, de vrije trap. En dat gaat Michael doen, zal het nog een keer vragen, moet het hier? Of zal ik hem twee centimeter verder leggen? Nou, hij legt hem nu goed neer en wijst zijn medespelers de weg. Daar moet hij naartoe, maar hij speelt hem eh, door het midden richting Luc de Jong. De Jong de lucht in, verliest het wel van Rodrigues, maar de bal wordt opgevangen door Lanzaat. speelt hem richting Chatli. Chatli verliest het wel van Manolev en dan is de overname daar voor PSV via Isaacson. Maar de tijd begint op de dringen. Ja, want we zitten in het laatste kwartier nog een minuutje of 14, 15 te gaan in deze wedstrijd. Als Bouma uh, wat rare bewegingen heeft, maar in balbezit blijft en hem speelt op Zeefuik. Die zich uh, makkelijk van de bal laten lopen eigenlijk door Wisselhof. Die de assistentie krijgt van Landzaad. Wisselhof nu als een soort nummer 10, mid-mid. Met de bal aan de voeten. Wat doe je daar eigenlijk? 1-0 voor in deze wedstrijd. Dan wordt Ruiz van de Sokken gelopen door Engelaar en Pieters. Is het uiteindelijk Engelaar die bestraft wordt, denk ik. En de vrije schop voor Twente. Een meter of 10 over de middenlijn. Ruiz loert weer op zijn kans. Als Landzaat achter de bal heeft plaatsgenomen. Theo Jansen in de rug van de spits komt. Daar gaat de bal nu naartoe naar Luc de Jong. Luc de Jong gaat de bal aannemen. Rodrigues in zijn rug. De vervanger dus van Marcello gaat de bal naar de buitenkant naar Ruiz. Ruiz met Pieters. Ruiz dreigt naar binnen. Kappen en nog maar eens even een surplus. En dan weer dreigen en dan toch maar gaan lopen. Recht voor het doel. Recht voor het doel. Bal kwijt omdat het te druk wordt en uiteindelijk PSV ingrijpt. En de bal naar Zeefuik gaat. Zeefuik, sterke tackle nu van Benson. Toch, PSV blijft aan de bal. Er komt een counter aan met Djudjak en Zeefuik. Djudjak naar de zijkant, die wordt aangespeeld. Zeefuik voor de goal. Er staan er drie van Twente bij. Er komt een voorzet, die wordt door iedereen van Twente gemist. Dan kan Engelaar vanaf dat schieten vanaf de rat van het opgebied. En die schiet dan tegen Jans op. Ja, dat was toch een mogelijkheid hoor. Maar het balbezit blijft voor PSV. Voor Engelaar, die nog niet zijn stempel kan drukken op het spel bij PSV, lijkt het een overtreding te zijn van Lens. En uh, dat is ook gezien door Blom. Maar hij zegt dat het balbezit is voor FZ Twente via Michailov En dus. Mag FC Twente gewoon doorgaan? Gaat Michailov de bal nu oppakken omdat Lens zich komt melden om het Michailov moeilijk te maken. Engelaar nog niet de. Uh, ja, mag je praten over een opvolger van Affolai? Nee, natuurlijk niet, want dat is buitengewone uh, buitengewone klasse. Maar toch iemand die duidelijk gemist wordt in die tweede helft van de competitie bij PSV en Engelaar en ook Bakal kunnen niet echt, ook maar in de schaduw staan van uh, Affalay. Met name het, het spel, de zeg maar de, de finesse, de, de... Leuke heetjes die mis ik in het spel van PSV. Het is uh, zonder enige fantasie. Bal voor FC Twente. Buizen raakt hem voor de verandering weer eens verkeerd. Een van de mindere spelers van FC Twente. Bal over de zijlijn inborp PSV. Gebeurt uh, diep op de Twente helft. Waar Bakalde ingooi snel heeft genomen naar Lens. Zeefuik wacht voor het doel. Daar is ook Joejak. De bal gaat naar Zeefuik. Zeefuik weer terug naar de goal. 10 meter er vandaan met Benson. Bengson sliding. Gevaarlijk. Maar hij raakt de bal. En die bal gaat dan uiteindelijk over de achterlijn. En dan levert twee PSV een hoekschop op. Waar Zujac dan voor overkomt. Zodat er een indraaiende bal gaat komen. Met zijn linkerbeen vanaf de rechterkant. En de psv verdedigers ook wel weer komen. Met Bouma. Die we dat er in de competitie een aantal keren goed hebben zien doen. Met Rodriguez Die natuurlijk lengte meeneemt. De bal gaat voor de goal komen. Daar komt hij richting De Jong. Die kan hem wegkoppen. Dan moet hij door PSV via Manon weer worden opgevangen. En snel weer voor die goal worden geslingerd. Dat gaat de Bulgaar inderdaad ook nu doen. Daar zit Bengs onderhalf half tussen. Wordt er geschoten. Moeilijk van Zevenhuik. Maar nog niet eens zo gek. De bal zelt een meter over het doel van Michailov dat Zevuik de bal op een meter of 15 van het doel, nadat hij eerst even werd afgeslagen krijgt. En denkt boef, meteen schieten. Geen gekke poging van Zeefuik. maar over. Nou Het wordt nog spannend als uh, zo dadelijk PSV alles of niets gaat spelen. Er is natuurlijk nog niets verloren als PSV deze wedstrijd verliest. Want dan uh, staan ze twee punten achter en ik uh, wijs even op de allerlaatste speeldag, 15 mei. Dan is er de wedstrijd Ajax, FC Twente en Groningen-PSV. En gaan we dan weer zo'n ongelooflijk slot krijgen van de competitie zoals een paar jaar geleden. Het is nog een beetje ver vooruit kijken, maar het zou zomaar kunnen. Als de bal de diepte in gaat en opgevangen wordt door Bengtse, die loopt te klooien en raakt de bal bijna kwijt aan Bakal, dan is er een goede ingreep van Wisgeroff en gaat FC20 in de aanval met Wout Brama. Brama, beweging is er bij Landsat. Brama trot van de middenlijn, geeft de bal aan Ruiz mee. Ruiz die even op de bal gaat staan, dat is vaak bedoeld, maar nu niet, want nu struikelt hij er bijna over. Gaat de bal naar Rosales, die hem dan de diepte in speelt, dan wordt hij door PSV weggekopt via Bouwmaak om voor de voeten van Bakal. Nu wel moet hij aangaan met Brahma. Aan de linkerkant krijgt Dujak de bal. Staat tegen de zijlijn aan. Kan hem alleen maar terugspelen naar Pieters. Pieters die een paar stappen loopt. En dan de bal breed geeft. Een meter of tien verderop in de middencirkel. Staat Rodriguez. Kan hem weer inleveren bij Hutchinson. Hutchinson zoekt de opening bij Zeefuik. Dat nog een aardige bal. 20 meter van de goal wil hem meegeven aan Lens. Daar zit Wisserov tussen. Opnieuw Zeefuik die dan door Wisserov vast wordt gepakt en naar beneden wordt getrokken. Blom staat er bovenop en weet dat je hier als scheidsrechter niet anders kan dan de vrije schot toe te kennen aan PSV. En dat doet hij dan ook. 9 minuten voor tijd. En dat is wel een afstand waar Zuzak wat mee kan. Maar er staat ook Michailov in het doel en dat is uh, toch een uh, uitstekende keeper gebleken uh, dit seizoen. Niet alleen in de competitie maar ook in de Europa League waar hij uh, echt geweldige reddingen uh, heeft verricht. Bijvoorbeeld in de laatste wedstrijden tegen Zenit sint Petersburg waar uh, FC Twente... Het door kon gaan in de Europa League. En nu aanstaande donderdag uit tegen Villarreal moet. Maar nu nog even dit klusje klaren. 1-0 staat FC Twente voor. Zoetzak met de aanloop. Een viermans viermansmuur. Daar komt die aanloop. Zoetzak langs de muur. Maar dan is het Lanzaat die de bal raakt. En probeert Wiskerhoff de bal uit te verdedigen. Doet dat uh, tegen de rug van Brama. En dan is uh, FC Twente weg met Theo Jansen. 3 tegen 3. Uh, maar Madsja Rodrigues is uh, snel. En Theo Jansen niet. Maar Jansen blijft in balbezit. Jansen is trouwens opnieuw. Oh, oh, wat een mooie. Wat een geweldige goal van Theo Jansen. Wat een beauty. Hij is niet snel. Rodrigues lijkt hem in te halen. Maar Jansen blijft in balbezit. En stift de bal over Isakson heen. En beslist deze wedstrijd. Wat een mooie goal van Theo Jansen. Zijn tiende. Hij komt in de dubbele cijfers dit uh, seizoen. Maar dit is zo een ongelofelijk mooi doelpunt van Theo Jansen. Die daarmee, zo lijkt het mij toch, deze wedstrijd beslist. Dat denk ik ook. Het is een uh, puntgave lop. Waar Jansen, die in zijn hele leven nog nooit zo lang, zo hard gelopen heeft als nu. En waar iedereen een voorzet verwacht, heeft Jansen gezien dat het met de stiftje nog veel mooier kan. Rosales stond er wel. Maar wordt volkomen terecht door Jansen genegeerd. Hij doet dat fenomenaal, uh, Theo Jansen. Zorgt voor 2-0. Er gaat gewisseld worden. Luc de Jong gaat naar de kant. En uh, dan komt Ola John voor hem in het elftal. Hij heeft zijn werk meer dan naar behoren gedaan, ja. Luc de Jong. Volkomen tegen het staat overhaat. Ja, absoluut. Goed gespeeld. Goede speler, bovendien. Die zich razendsnel ontwikkelt bij Twente. En die eigenlijk aan een uh, fantastisch seizoen bezig is. Waar hij nu dus weer als spits speelde. Dat in fase, als Janko wel beschikbaar was, natuurlijk voornamelijk vanaf de 10 of vanaf de rechterkant moest proberen. Maar uh, ja, niet gescoord, maar wel zeer aanwezig, Luc de Jong. Knap. 2-0. Ja, nog 8 minuten voor PSV. Dat twee goals nodig heeft in deze wedstrijd. Lukt dat nog? Jansen is gelopen degene die het hart slacht. fenomenale goal. Prachtig doelpunt. PSV publiek stil. We zagen zo even een shot van de bank. Waar Rutte en Ten Hag en Koncu elkaar aankijken. En dachten, ja, hoe nu nog? In deze wedstrijd naar zo'n fenomenaal doelpunt. Theo ja, Het leuke is van Theo Jansen, het heeft helemaal geen nut voor hem om naar een hele, hele grote club te gaan. Want hier kan hij zijn ding doen. Hier kan hij gewoon Theo Jansen zijn. En ik vrees voor hem als hij, ik noem maar wat, een Inter of AC Milan of, of voor mij part ergens in Spanje zou komen. Dan wordt er nog veel, en veel meer van hem verwacht. En hier wordt er wel veel van hem verwacht, maar hier kan hij het ook op zijn, op zijn Theo Jansens doen. Brian Roers heeft de bal aan de rechterkant. En het lijkt erop dat het uh, gespeeld is. Als Danny Lantza de bal krijgt en hem uh, breed geeft richting uh, Theo Janssen. Maar die laat de bal lopen voor Buizen. Krijgt hem dan van Buizen als Theo Janssen de diepte ingaat. Zo, uh, je, je zou bijna denken die breekt zo meteen af. Maar uh, hij raakt de bal dan nu wel kwijt. En gaat de bal naar voren voor PSV. Met de moed der wanhoop zoals dat zo mooi heet. Probeert PSV nog iets te doen. Maar het is weer FC Twente dat het balbezit heeft. Via Buizen in het Straschopgebied probeert de bal voor te geven. Maar strand op uh, Maza Rodriguez. Het publiek is aan een enorme feest bezig hier in het stadion. Met zijn 24.000 op die eh, paar honderd meegereisde PSV supporters na. Want FC Twente leidt met nog 5,5 minuten gaan met 2-0 door twee doelpunten van Theo Janssen. Niet vergeten dat PSV in de eerste helft natuurlijk kansen heeft gekregen via Berg. Met name maar in de tweede helft toch weinig heeft laten zien. Dat Twente behalve de twee goals ook nog twee keer de paal heeft geraakt via Bayrami en Landzaad. En dat er dus na 84 minuten uiteindelijk ook niet heel veel af te dingen is op de voorsprong die Twente verkregen heeft. Maar dat als Berg niet de spits van PSV zou zijn geweest, maar iemand die in vorm was. Dat de wedstrijd een ander aanzien zou hebben gekregen, normaal gesproken. Maar wat zegt het? Het publiek heeft er in ieder geval volgens mij niet zo'n boodschap aan Want die hebben het reuzen naar de zin. Vijf minuten voor tijd. Jansen achter een vrije schok voor Twente vanaf de zijkant. Wordt het dan nog gekker als de eenmansmuur afwacht van PSV, dat is Lens. En drie spelers van Twente zich verzamelen in het strafgebied. Daar komt de bal, wordt weggekopt voor de voeten van Landsaat. Die legt hem terug. Brahma gaat schieten, maar hij jaagt de bal hoog. Vak P in. Dat mag Brama, die in zijn hele carrière voor Twente twee goals maakte. Dit seizoen ook al één. Dan zou ik zeggen niet meer op doel schieten. Want de kans dat Brahma nog een goal maakt dit seizoen is natuurlijk uitgesloten. <laughs> ja, maar het is altijd wel leuk om uh, Wout Brahma te zien. De onopvallende kracht op het middenveld bij uh, FC Twente in de schaduw. Altijd spelend van mannen als Ruiz en Theo Jansen. Maar toch ook veel werk opknappend. Uh, Danny Landzaat heeft nu de bal even met de hak geraakt. De bal gaat over de zijlijn. Maar het kon hier al niet meer stuk voor het publiek. Die uh, zich zeer goed vermaken. Dat is logisch. Omdat in de tweede helft Twente gewoon de betere ploeg was. We hebben PSV amper meer in de aanval uh, gezien. In ieder geval niet gevaarlijk in de aanval. Als Hutchinson de bal uh, op eigen helft krijgt. En vastgezet wordt door Theo Jans. De bal gaat de diepte in naar Jermaine Lens. Ook weinig meer van gezien. Wordt even aangetikt door Buizen. Krijgt de vrije trap mee van Blom. Halverwege de helft van FC Twente. Maar voor FC Twente is er met nog 3,5 minuten gaan. Geen vuiltje aan de lucht. Maar ze moet moeten wel uitkijken met dit. Tot overtredingen. Heeft al geel. En zo zou je vroeg dan toch nog wel in de problemen kunnen draaien. In de slotfase. Blom doet nu net alsof hij de vrije trap neemt naar Hutchinson trouwens. Daar komt nu toch Pieters voor. Manolev van de bal voorzet. Manolet wordt weggekopt door Twente. Via Lanzaat En uiteindelijk Chatley moet de bal dan het schapsopgebied worden uitgebracht. Dat gebeurt. En John... Vers in de ploeg gekomen voor Luc de Jong. Kan dan letterlijk met vallen en opstaan. De bal aan de linkerkant van het veld weer te pakken krijgen. Draait makkelijk weg van Manolev. John, drie PSV, is voor zijn neus. Balletje breed naar Brama. Aan de rechterkant staat Rosales op scherp. Schitterende paas van Brama tussendoor. dan gaat Rosales. Wordt het nog gekker. Rosales. Straf op gebied binnen. Maar speelt de bal te ver van zich uit. PSV verdedigt uit. Nou ja, heel even. Toch. Rosales komt de bal voor de goal. John neemt hem aan. Draait om zijn as. Maar verslikt dan de bal omdat hij uitglijdt. Verspeelt dan de bal aan Rodríguez. wessel zo komt PSV met een schrik vrij. Het is grappig om te zien dat FC Twente 2-0 voor staat en gewoon in de aanval blijft gaan. Hij probeert het nog helemaal mooi af te maken. Terwijl aan de zijkant klaar staat Dwight Tindalli. Ik ben benieuwd of we nog een applauswissel krijgen voor Ene Jansen. Als Zuzak de bal probeert voor te geven naar de bal via Wiskorov. Uh, over de, nee, niet eens over de achterlijn gaat. Dus wordt de bal opgevangen. Gaat de bal wel over de zijlijn. Via een PSV'er gaan we een wissel krijgen. Dwight Tindalli gaat komen. En eruit gaat Bart Buizen. Dus geen applauswissel voor Theo Jansen. Had ik hem uh, wel uh, verdiend hoor. Met nog een uh, paar minuten te gaan. Uh, maar goed, het is uh, Bart Buizen die naar de zijkant uh, uh, heel rustig eraan huppelt. En hij wordt dan vervangen door Dwight Tindalli. Pindalli die uh, met Twente nog aan het praten is of hij nou na dit seizoen toch nog de Rentschede blijft of niet. Dat ligt in de toekomst verborgen. Hij mag in ieder geval in deze wedstrijd nog een paar minuten meedoen. En de wetenschap dat zijn ploeg waarmee uh, hij dus kampioen werd het afgelopen seizoen met 2-0 voor staat En dus de koppositie weer gaat grijpen in de eredivisie. Vijf speelronden voor het einde normaal gesproken twee punten boven PSV uitkomt. Als het balbezit voor Chatli is, halverwege zijn eigen helft. Even inhouden, dan toch versnellen. Maar nog even is gezien. De bal naar Ruiz. Ruiz met uh, Rodriguez voor zijn neus. Opent naar de rechterkant van het veld, maar de bal is niet goed. Daar loopt wel landsaat maar de bal komt in de handen van Isaacson. Maar het uh, zijn dan twee punten als FC Twente wint, die uh, Twente voorstaat op uh, PSV. Maar dat doelstel van PSV is dermate uh, uh, sterker en beter. Dat dat eigenlijk een extra puntje is. Want mocht er hè, we zijn toch aan het kijken. Uh, een gelijk spel van Twente en een overwinning, oftewel gelijk eindigen. dan is dat uh, doelstaldo in het voordeel van de Eindhovenaar. Maar goed, daar denken ze absoluut niet aan hier in uh, uh, NSPD. Want de kampioenen staan voor en gaan de kop overnemen van PSV na deze speelronde. En als Theo Jansen dan nog een bal geeft richting Ola John die de andere kant op loopt. En dus uh, verdwijnt de bal in het Niemandsland over de zijlijn in de buurt van de cornervlag van uh, PSV. Dan uh, is het feest hier compleet door die twee doelpunten van Theo Jansen. PSV verloor drie keer dit seizoen. Dat gebeurde thuis van Ado, thuis van Twente. En PSV verloor de uitwedstrijd in Breda van Nak. En dit wordt dan de vierde nederlaag in Enschede. Dat Twente twee keer van PSV gaat winnen dit seizoen. Dat zijn er ook niet veel ploegen die dat voor elkaar krijgen. Twente dat een ingooi mag nemen. Nee, Twente dat via Team Dali dacht een ingooi te mogen nemen. Maar het is PSV dat de ingooi daadwerkelijk mag nemen. Vanaf de rechterkant. Bakal zegt uh, waar kan ik in met die bal naartoe. Gooit dan de bal op het hoofd van Wisskerhoff. Die kopt weg. Engela controleert de bal niet goed. En Dan kan Ola John overnemen. Komt Wendt er nog één keer uitstormen met 3-4 man. Landraat weer mee, ook onvermoeibaar. Maar de bal meegegeven aan Ruiz. Die op 20 meter van de goal nu één tegenstander uitkapt. Dan de tweede probeert voorbij te komen. Dat lukt niet. En dan de bal maar inlevert aan de linkerkant bij Chatney. Het svd feestje duurt nog twee minuten. Want zo lang duurt de extra tijd die gegeven is door, uh, door Kevin Blom, de scheidsrechter van dienst van vanavond. En dat uh, feestje dat zal gevierd worden hoor, hier in het stadion als er een balbezit is voor Chadli. En een prachtig balletje geeft aan Brahma. Brahma terug op Chadli. Die gebruikt voet zijn schouder om Manuel weg te zetten. Chadli in balbezit met Manuel. Oh, oh, hij gaat er langs, hè, en mooi. En Chadli, oh, het is dat Isaacson die bal eruit haalt hoor. Maar wat een geweldige beweging van Nasser Chadli. Echt zo'n jongen die hier dit jaar groot is geworden. En de bal prachtig krult richting de, buiten, de, de buitenste hoek. En uh, het is Isaacson die uh, de bal uit, het, uh, uit de bovenhoek haalt. Theo Jansen wordt natuurlijk man of de match. En wordt uh, luid toegejuicht. En Theo Jansen mag nog een hoekschop schop gaan nemen vanaf de rechterkant. Wat Chatty zo even doet is het uh, kleineren van de tegenstander. In uh, optima forma. Door de benen en denken we kunnen alles met jullie doen. Zo wilde hij dat laten voelen. Het corner van Twent is inmiddels genomen. Ruiz aan de rechterkant van het veld. Die de bal kwijt kan bij Jansen. Maar kiest voor de weg terug naar Wisselhof Extra tijd loopt inmiddels ruim. Stonden 40 nog over in deze wedstrijd. Die Twente dus binnen gaat afsluiten via de goals van Jansen. Brahma stond nog een bal naar voren. Daar staat van Twente niemand meer. Blom kijkt op zijn klok. PSV lijkt verslagen. Rutten zit er in ieder geval verslagen bij. Een leger fotografen heeft zich verzameld bij de duckout van Twentoms. om het even foto's te kunnen maken van Michel Prudom. Die dus met FC Twente na 29 wedstrijden in deze competitie weer op de koppositie uitkomt in de eredivisie. De laatste balomwentelingen. Blom zegt het is nog niet afgelopen. Want er komt nog een vrij trap voor PSV. PSV met balbezit voor Engelaar. Laatste aanval van deze wedstrijd. En dan uh, zit het erop. De topper. Die een uh, zeer het aanzien waard was, maar gebonden wordt door de regerend landskampioen. FC Twente door twee doelpunten van Theo Jansen. Eentje uit de een penalty en één ongelooflijk fraai doelpunt is het 2-0 geworden voor FC Twente. Neemt FC Twente de compositie over van PSV en staat na 29 wedstrijden... Op uh, 63 punten PSV na 29 wedstrijden op 61 punten. Maar deze klap komt echt wel aan hoor bij PSV. Tweemaal Theo Jansen. Een verdiende overwinning voor FC Twente op PSV 2-0. En laten we eens kijken wat er op de andere velden in die tussentijd gebeurd is. Heerenveen Excelsior, u hoorde dat het daar 2-0 was geworden door Broijer en Dost. Verder nog grote kansen gezien, Frank Willeit? Nou, met name een aantal voor Excelsior. Alleen het duurde een half uur voordat die überhaupt in de buurt van Stoer-Ellegaard kwamen. Steeds maar tot een metertje of twintig. Dichterbij kwam het eigenlijk nooit. Wel een kopkansje nog van Bovenberg. Dan moet daar een corner aan vooraf zijn gegaan. En dat was natuurlijk ook zo. Maar pas na de 2-0 kwamen de echt grote kansen voor Nivel bijvoorbeeld na een steekbal van Kolwijk maar hij vond ook stoer Elagard op zijn weg. Net als uh, Fernandes. Die probeerde voor te geven op Bergkamp. Maar zich vergiste in de snelheid van uh, de lange spits van Excelsior. Nieveld nog met een enorm schot van uh, grote afstand. Waar ook stoer Elagard weer tussen zat. En vervolgens nog weer Roorda. Met een, uh, een wilde kopkans over zijn tegenstander heen duikend. Maar ook dat was een prooi voor de doelman van Heerenveen. Kortom, Heerenveen staat wel voor. Heeft de kansen gewoon keurig netjes afgerond die ze hebben gekregen. Ze hebben er nog wel een paar gehad hoor. Maar dat doet Heerenveen dus heel goed. Kelsjur voetbalt wel aardig mee, maar maakt te veel fouten om echt aanspraak te maken op punten hier. Zeker omdat ze al met 2-0 achter staan, dus bij de rust in het Abelensra stadion. Leonardo, heeft u gehoord, scoorde voor NAC in Doetinchem tegen de Graafschap. Het is daar 1-0 voor NAC. Richard van der Made over de eerste helft. Ja, meestal valt hij op door uh, wat vervelend gedrag. Hè? Die Leonardo dramatisch spel twee weken geleden nog in de wedstrijd tegen Groningen. Maar misschien dat deze temperaturen de kleine Braziliaan toch een beetje motiveren... om eindelijk eens wat te laten zien in positieve zin. En jawel, Leonardo zorgt inderdaad voor de enige goal in de eerste helft. Dat hij kan voetballen, dat weten we natuurlijk wel. Hij laat het alleen zo weinig zien. Maar de goal van de Braziliaan was erg mooi. Hij trok naar binnen vanaf de rechterkant. Perl Frenkel uitgespeeld en tussen twee verdedigers van de graafschap in schoot hij de bal laag in de verre hoek en zo leidt Nak toch wel verrassend in deze leuke eerste helft en dat heeft met name te maken met vrij goed voetbal van de graafschap dat maar liefst vijf hele goede kansen heeft gekregen in deze wedstrijd het begon al na een minuut of tien met een goede actie van Jordi Buis die volgend seizoen naar Nak verhuist met uh, goed combinatiespel met Juri Roos kwam die bijna vrij voor de keeper Jellet en van maar die bal ging er miraculeus uit via de binnenkant van de paal. En daarna ging de graafschap door met vier hele goede kansen voor Joeri Roze. Maar de bal ging er dus niet in. Nak Breda eigenlijk een beetje tegen de verhouding in. Op voorsprong 0 tegen 1. Doelpunt van Leonardo. Er zijn nog maar weinig mensen die denken dat Willem 2 het gaat redden in de Eredivisie. Eentje van hen was er net nog hier in de studio. Maar ja, uh, nog niet mee. Ze staan wel met 1-0 voor tegen Roda. Er staat er ook nog eentje in Tilburg volgens mij. Ja, 1-0. En dat is niet eens onverdiend. Maar Roda mag het zich wel aantrekken. Het is bij die 1-0 gebleven na 45 minuten. De strafschop van Lasnik na het vasthouden van Pamadouka Die geel kreeg in een duel zonder bal met Hakola. En hij mocht helemaal niet klagen Pamaduka, dat hij een aantal minuten later in de 40ste minuut geen tweede gele kaart kreeg. Actie aan de zijkant bij de cornervlag in de buurt aan de rechterkant van het veld. Balbezit bij Janga, de diepste spits van Willem II. En dan komt hij toch erg brusk ingeleid. Pamaduka, Neemt de bal mee met rechts, maar de man volledig met links. Toegesproken door scheidsrechter Liesveld Pamaduka, en daar bleef het op dat moment bij. wedstrijd begon met een goede kans voor Janga die kopte hij er toen niet in. Nou, laten we dus die strafschop. En Roda moet wat meer gaan doen. Meer snelheid in de wedstrijd brengen. Meer overtuiging gaan geven. Spelers zullen zich meer moeten aanbieden. En uh, zuiverder moeten pasen. Want dat zijn dingen die allemaal fout gaan in Tilburg. In Tilburg waar Willem 2 tegen Roda met 1-0 voor staat. In Engeland heeft Arsenal met 0-0 gelijk gespeeld tegen Blackburn Rovers. Dat betekent dat het een goede dag was voor Manchester United. Want eerder al speelde Chelsea gelijk tegen Stoke City 1-1. Manchester United gaat een kop, 66 uit 31. En Arsenal is tweede, 59 uit 30. En Chelsea volgt daar weer op vier punten achter. In Duitsland, Hoffenheim HSV is geëindigd in 0-0. Real Madrid heeft thuis verloren van Sporting Grigon. Het werd daar 0-1. En dat is wel opvallend, want het is voor het eerst in negen jaar dat Mourinho, de trainer van Real Madrid... een thuiswedstrijd verloor met een ploeg van hem... Porto tegen Beramar was in 2002 de laatste die uh, Mourinho verloor thuis. Hè? Want uit heeft hij natuurlijk wel meer verloren. Uh, dat was dus uh, Real. Barcelona speelt vanavond nog om 10 uur tegen Villarreal. Een uitwedstrijd. Villarreal de komende tegenstander van PSV. Barcelona staat nu vijf punten voor. En dat kunnen er acht worden met daarna nog acht wedstrijden te spelen. Dat alles over het buitenland. En nou, dan weer terug naar het binnenland. Want over een paar minuten staat Feyenoord AZ... op het Programma Ode van de Gier. De Kuip loopt zo langzamerhand vol voor deze wedstrijd. Uitverkocht huis. Het is ook nog eens Ladies Day. We ja, fijn doen ze er alles aan. Om het de bezoekers naar de zin te maken. Kijken of dat het elftal van Mario Been ook kan gaan lukken. De druk lijkt er wat af bij. bij Feyenoord in elk geval. AZ is natuurlijk nog volop in de race. Om een vierde positie en directe plaatsing voor de voorronde van de Europa League. Feyenoord heeft een aantal wijzigingen in het elftal. Althans, dus Mario Been heeft noodgedwongen een aantal wijzigingen moeten doorvoeren. Onder meer in de goal waarop Van Dijk op zijn 42e weer eens mag meedoen. Omdat de andere keeper, Erwin Mulder, aan de hand geblesseerd is. Van Dijk dus in een goal met een verdediging daarvoor. Waar Jules Swets in terugkeert als rechtsachter. En Stefan De Vrij. De laatste komt terug van de schorsing. Swets was gepasseerd tegen Roda. Maar heeft zijn plekje dus weer terug. En dat uh, De Vrij neemt dan weer de plaats in van Bahia. Die uh, op de bank zit. Bruno Martens. Indi is de linksachter. Het is dus een, een wat geïmproviseerde verdediging. Omdat daar. Tim de Clare ontbreekt. Tim de Clare heeft een uh, liesblessure. Verder weinig wijzigingen bij Feyenoord. Behalve dan vind ik dat Kelvin Leerdam weer op het middenveld staat. En dus Leroy Ver nog altijd geen echte basisspeler is bij Feyenoord. En bij AZ een andere keeper Sergio Romero. Hij miste zes wedstrijden. Hij is er weer bij. Ook al omdat Esteban, de Costa Ricaan die hem verving, het vliegtuig heeft gemist afgelopen week na een Interland. ...en te laat in Alkmaar arriveerde. Gutmondson is geblesseerd en zijn plaats wordt ingenomen door Maarten Martens. Dat zijn de mededelingen vooraf. Natuurlijk het verhaal dat gert Verbeek en nou, trainer is van Feyenoord. Maar ja, dat is wel het laatste jaar dat dat geldt. Want dan is het wel erg lang geleden. <laughs> Spelers komen het veld op en uh, om kwart uh, voor negen wordt er afgetrapt... ...in een volle kuip voor feyenoord AZ. En ik heb net nog gezegd dat Villarreal de komende tegenstander is... ...in het Europa League-toernooi van PSV. Dat moet natuurlijk FC Twente zijn. Villarreal, FC Twente aanstaande donderdag en Benfica, PSV... Ook ook dat donderdag allebei een uitwedstrijd voor de Nederlandse deelnemers aan het Europa League toernooi. Somewhere only we know. De topper hebben we gehad. Twente versloeg PSV met 2-0. De subtopper Feyenoord AZ, Ronald van der Geer. Of mag je het zo niet noemen? Ja, zo mag je het best noemen. Het is altijd een beladen wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en AZ. Zal vanavond niet anders zijn. Het is nog 0-0. En in de tweede minuut al de eerste gele kaart voor Brad Holman. Voor een overtreding op Marcel Mewes. Terwijl Holman toch in eerste instantie echt voor de bal ging. De bal ook veroverde. Maar de sliding wel van achteruit inzetten in de middencirkel. En Pieter Fink, de zijtsechter van vanavond, heeft een schil gegeven aan Brad Holman. Op een moment overigens dat AZ knullig de bal verspeelde. En Feyenoord via Mewes dacht aan een counter te gaan werken. Het ging dus allemaal niet. Inmiddels heeft Feyenoord wel weer het bal bezit op de helft van AZ. Net iets over de middenlijn. Miyahichi komt vanaf links naar binnen. Marcellus volgt hem. Maakt overtreding op de Japanner. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Een metertje of tien over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Bruno Martens in. Die gaat daar achter staan. Ja, die gaat geen gevaarlijke dingen doen. Dus de bal terug naar Ron Vlaar. Oud AZ-speler. Geld achterin overigens ook voor uh, Gilles Zwets. Die in de winterstop nog AZ verruilde voor een avontuur dus in Rotterdam. En nu speelt ze tegen ploeggenoten die die maar al te goed kent. Inmiddels weer balbezit voor AZ. Centrale duo Moreno en Moisander spelen elkaar de bal toe. Er wordt gejaagd vroeg gestoord door Castanjos, Wijnaldum en ook door Leerdam. Maar AZ lijkt eruit te komen. Sterker nog, er wordt een speler Siktorsson weggestuurd in de diepte op de helft van Feyenoord. Alleen de vlag gaat omhoog voor buitenspel voor de IJslander. Die dit seizoen al elf keer scoorde. Net zoveel als Lucas Stanjos. Alleen Luc Castañoz had dan wat minder wedstrijden voor nodig. Twee om precies te zijn. Waarbij de troffen elfmaal doel. Leuk duel dus tussen deze twee jonge spitsen. wiens toekomst misschien wel bij andere clubs ligt. Want Castanjos gaat naar Inter, dat zeker. Maar Sigtorsson weet zich in de belangstelling van Newcastle United. En volgens Bronnen ook van Feyenoord. Maar dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Feyenoord bouwt. Wijnaldum bijna gevonden op de helft van AZ. Daar zit dan verdediger Moizander tussen. En dan gaat AZ proberen uit te verdedigen. Maar dan gaat dat mis in de middencirkel. Maar er is dus 3,5 minuut, nog niet eens op de klok in Tilburg bij Willem II, Rode JC en Pamadou K, de man die de strafschop veroorzaakte na een overtreding op Hakola in de eerste helft. Hij maakt het doelpunt, de corner komt vanaf de rechterkant en bal wordt verlengd bij de eerste paal door Jansen. Belandt dan voor de voeten, het is echt op de doellijn hoor, voor de voeten van Pamadou K. En die benut dit, uh, ja, het heet toch echt een buitenkansje. Het staat gelijk 1-1 en... Uh, we gaan terug naar Ronald, denk ik. Nee, we gaan naar Doetinchem. Graafschap NAC, van maan. Vier minuten zijn we bezig in de tweede helft. NAC leidt dus op de Vijverberg in Doetinchem met 0-1. Doelpunt van de Braziliaan Leonardo na een half uur. Het is zijn tweede goalpas dit seizoen. En we gaan nu de tweede gele kaart krijgen van de wedstrijd. Die is voor Steve de Ridder, de aanvaller van de graafschap. Eerder in de eerste helft een gele kaart voor Horvat. Het uitgestoken been van uh, Gorter. En dan wordt er een zwalbe, denk ik, uh, geconstateerd door de scheidsrechter Wiedemeijer. Want volgens mij kregen de Ridder... Daar de gele kaart. Maar goed, een vrije trap is het in elk geval voor de Graafschap. Dat goed heeft gespeeld de eerste helft. En veel kansen heeft afgedwongen. Met name Jurie Roos is er een aantal keren zeer dichtbij geweest. En ook in het begin van de wedstrijd nog een kans voor Jordi Buizen. Die de afgelopen week drie jaar... ...tekende bij Nac Breda, dus de tegenstander van vanavond. Poupon gaat nu achter de bal aan. De topscorer van de Graafschap kan hem niet inhouden. Veher nog met een sliding naar de bal. de ingooi is voor de thuisploeg dat natuurlijk op jacht moet naar de gelijkmaker. Want de Graafschap heeft pas slechts twee keer een wedstrijd hier op de Vijfberg dit seizoen verloren. Dat was tegen Ajax 0-5. En een grote nederlaag ook tegen NEC 1-4. De uh, jongsleker gooit nu richting Rozen. Die is kopsterk, dat heeft hij ook weer bewezen in de eerste helft. Maar nou haalt de bal weg in de eigen verdediging. De bal wordt opgevangen door Broekhoff. Broekhoff dan naar Jongsleeker. Jongsleeker terug naar Frenkel. Frenkel wordt dan op de huid gezeten door Ipdab Delhay. Die vanavond in de spits speelt bij Nak Breda. Door de blessure van Amoa. Maar Buis heeft de bal alweer en speelt hem nu terug naar Waterman. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Nak dus op voorsprong. En Buis krijgt de bal kort van Waterman. Er zit weinig tempo nu in het spel van de graafschap. Meijer komt dan maar naar de bal toe. Tekende gisteren voor twee jaar bij. En dan via Koyala is het inleveren. En vangt Nak. Nak de bal op met Gorter. Gorter dan naar uh, Gillissen. Gillissen kan uh, niemand uh, vinden die kort bij hem staat. Dan maar uh, kort naar uh, Boussabon die naar de bal toe komt. Graafschap fel verdedigend uh, in de tweede helft ook weer. En dan raakt Nak de bal weer kwijt. Dan is het een ingooi voor de Graafschap na zes minuten in de tweede helft. 0-1, doelpunt Leonardo. Heeren, van Excelsior met 2-0 beslist. Frank, of zie je nog kansen voor Excelsior? Nou ja, het kan natuurlijk altijd nog als je nog 40 minuten moet spelen in de tweede helft. Maar dan moet je niet zulke kansen weggeven als Excelsior, nou ik denk 30 seconden geleden deed. Finken die zomaar Juricic uit zijn rug laat weglopen. Op aangeven van Assaidi kan Juricic vrij inschieten. Maar hij raakt de bal volkomen verkeerd en schiet hoog over de goal van Pellas heen. Daar komen ze weer, de man uit Friesland met een steekbal. Er zit Van Steensel nu goed tussen. Dus kan Excelsior er weer eens uitkomen. Voetballend gaat het allemaal wel aardig. Nu, dit is ook een aardige paas op Fernando. Puntje op gebied, bal door de benen spelen. Maar dan komt er altijd weer hulp van daarachter. In dit geval van de man die zijn debuut maakt vandaag. Jafri Gouwenleer, uitstekend rugdekking gegeven. En het probleem opgelost, tijdelijk opgelost. Want Excelsior mag nu gaan ingooien halverwege de helft van Herenveen. Dan komt de bal opnieuw in de richting van Zegelaar. Zegelaar die de bal teruglegt richting Nederland. Dan weer hem krijgt aan de zijlijn geplakt met een tegenstander in de buurt. Dan legt hij hem terug naar Roorda. Roorda moet dan voor zijn leven rennen om dan nog in Rotterdam's balbezit te blijven. En dat lukt uiteindelijk. Krijgt daarbij wel een tik. Dus weer de bal over de zijlijn en gaan we zo een blessurebehandeling krijgen. Want ik denk niet dat Roorda van plan is om binnen nu en een paar tellen op te gaan staan. 51 minuten bezig. De tweede helft begonnen met dezelfde 22 als waar we de wedstrijd mee begonnen zijn. Bergkamp is intussen in de eerste helft trouwens wel ingevallen. Dus dat klopt niet helemaal. wat ik zeg, hij is er wel bij gekomen. 2-0 de stand op dit moment bij Heerenveen. MUZIEK out the worst that you can be. Let's good day for a bad heaven.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 Raccoon met No Mercy. No Mercy, Feyenoord, AZ, wat het van de Geer. 0-0, na nou, 10 minuten, meer dan het aanzien waard. Die, uh, die eerste 10 minuten met de grootste kans voor Feyenoord. Na een uh, minuut of 8, actie bij Naldum rechterkant zijn voorzet. Terwijl hij ziet eigenlijk, hij staat bijna op de achterlijn. Dat Romero iets van zijn lijn af is. Hij houdt een beetje het midden tussen een voorzet. Of met buitenkant voet die bal in één keer in de verre hoek deponeren. Die bal komt in elk geval over Romero heen. En dan hangt Castanjos in de lucht. Dan komt hij eigenlijk net drie centimeter tekort. Als hij haar zou hebben gehad, dan had hij er waarschijnlijk in gezeten. Maar omdat Castanjos met een kaal bolletje speelt, gaat hij dus onder die bal door. En blijft het dus 0-0. En AZ heeft daar eigenlijk alleen maar vanaf de linkerkant met een vrije trap van Elm. Voor wat tumult kunnen zorgen in het schrasopgebied van Feyenoord. Meer balbezit ook voor de thuisploeg. Die toch erg veel Vertrouwen uitstraalt, ondanks de 3 0 nederlaag twee weken geleden in Kerkrade. Maar goed, dat was dan wel na een serie van zes wedstrijden ongeslagen zijn. Dus dat valt te prijzen aan het helftal van Mario Been. En wat te prijzen valt aan het helftal van Gertjan Verbeek is... dat het probeert in een hechte organisatie en zeer gedisciplineerde voetballen. En het eigenlijk wel wat laat dartelen. Maar tot de 16-meterlijnen dan houdt het tot nu toe wel op. waar stuurt nu Kastanjos weg. Het gebied in rechterkant, lage voorzet op de voeten van Mooisander... die de bal dan uiteindelijk ook uit eigen schafsopgebied kan wegwerken. Net ook wel een aardige actie van Feyenoord waar Smets werd weggestuurd aan de rechterkant. Maar die bal die voorzet was onvoldoende naar Tilburg, denk ik. Sorry, Ronald voor deze tweede onderbreking. 2-1 is het voor Willem 2 tegen Roda. Zeer sterke actie van Bart Biemans. Want hij is de te maken. Onderschept zelf de bal. Doet dat uh, ter hoogte van de middenlijn zo'n beetje. Als hij wat scherper is dan Jonker. De spits van uh, Rode J.C. die te veel tijd nodig heeft. In de middencirkel is het. Dan gaat Biemans lopen. Ligt er een van ruimte. Komt hij links in het strafschopgebied uit. En schiet hij de bal er werkelijk prachtig voor een verdediger. Hard en uh, laag in. En dat betekent voor de tweede keer in deze wedstrijd. De Tilburgers op voorsprong 2-1 tegen Rode J.C. Bij de Graafschap Nak is het nog steeds 0-1. Ook daar is een minuut of 10-11 in de tweede helft gespeeld. En bij Heerenveen tegen Excelsior 2-0. Feyenoord AZ, uh, daar zijn ze een minuut of 12 bezig. En daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. Afgelopen is Twente PSV. Dat is 2-0 geworden. Twee goals naar rust allebei van Janssen. De eerste uit een strafschop en de tweede was een hele mooie stift. Twente gaat daardoor aan kop in de eredivisie 63 uit 29. Gevolgd door PSV 61 uit 29. Ajax is derde, heeft er 55 uit 28. En Ajax speelt morgenmiddag thuis tegen Heracles. We gaan op naar het NOS Journaal van 9 uur, daarna nog 2 uur. NOS langs de lijn. Tot zo. Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Utrecht-Adel. dat kan lekker gaan. Vitesse NEC. 2-0. Groningen VVV. Daar is het al een En, en Ajax-Herakles. het? Ja, tegelijk maken. 8, 8. En ook hockey. Motorsport in Spanje en in Os. En de Ronde van Vlaanderen. Het is een uh, genot om naar hem te kijken. En naar Fabian Cancelara. NOS langs de lijn morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.